7 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Doden bloedbad Newton, Newtown geïdentificeerd. Egyptenaren stemmen over consent-grondwet en lichaamvermiste bouwvakker gevonden. Een medisch team heeft de slachtoffers van het bloedbad op de basisschool in Newtown geïdentificeerd. De Amerikaanse politie heeft een lijst van 26 namen opgesteld. Hun families zijn ingelicht. Onder de slachtoffers zijn 20 jonge kinderen. De politie wil weinig kwijt over de identiteit van de schutter... en het verloop van de schietpartij. Volgens Amerikaanse media is de schutter de 20-jarige Adam Lenza. Hij heeft eerst zijn moeder gedood in het huis waar ze samenwoonde... en is vervolgens naar de school gereden waar hij bloedbad aanrichtte. De drie wapens die hij bij zich had stonden op naam van zijn moeder. Volgens CNN had Lenza geen strafblad... maar zou hij wel een persoonlijkheidsstoornis hebben gehad. Na de schietpartij zijn de broer en de vader van Lenza meegenomen voor verhoor... Ze zouden vooralsnog niet als verdachte worden gezien. Door het bloedbad is de discussie over de wapenwetgeving weer opgeleid. Bij het Witte Huis was de afgelopen avond een kleine demonstratie... om de verkoop van wapens aan banden te leggen. Wereldleiders hebben geschokt gereageerd op het bloedbad in Newtown. De Britse premier Cameron zei die bedroefd te zijn door de gebeurtenissen. De Australische premier Gillard spreekt van een zinloze en onverklaarbare daad. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon hekelde het gegeven... dat de schutter het op kinderen had gemunt. Ook de Britse koningin Elisabeth is geschokt... vooral omdat er zoveel jonge slachtoffers zijn. Op een bouwplaats in Eindhoven is vermoedelijk het lichaam... van de bouwvakker gevonden die sinds gistermiddag werd vermist. Bij de bouw van de internationale school Eindhoven... stortte door nog onbekende oorzaak de vloer van de tweede verdieping in. Drie bouwvakkers raakten gewond... en een vierde werd bedolven onder het puin. De hele avond is er naar de bouwvakker gezocht. Na middernacht vonden reddingswerkers een stoffelijk overschot. Het lichaam moet nog worden geïdentificeerd maar vermoedelijk gaat het om de vermiste bouwvakker. In Egypte gaat rond deze tijd de stembureaus open... voor het referendum over de concept grondwet. President Morsi en de moslimbroederschap zijn voor. De oppositie is tegen omdat de nieuwe grondwet te islamitisch zou zijn. In Cairo, Alexandrië en acht andere regio's kan vandaag worden gestemd. De andere helft van het land gaat volgende week naar de stembus. De spreiding was nodig omdat veel rechters uit onvrede met de conceptgrondwet weigeren om toezicht op het referendum te houden. Ze vinden dat de grondwet niet democratisch tot stand is gekomen. Zo'n 250.000 veiligheidsbeambten moeten ervoor zorgen dat het referendum zonder incidenten verloopt. De afgelopen week is er massaal door aanhangers en tegenstanders van Morsi gedemonstreerd. De demonstraties monden geregeld uit in rellen waarbij soms doden vielen. Luchtvaartmaatschappij KLM is het eens geworden met de vakbonden... over een nieuwe CAO voor het grond- en cabinepersoneel. Dat moet nog wel instemmen met de nieuwe CAO. In het akkoord staat een werkzekerheidsgarantie. In ruil daarvoor accepteren de bonden een lager salaris. Op die manier hoeft KLM geen mensen te ontslaan. Wel wil KLM door natuurlijk voorloop arbeidsplaatsen schrappen. Ten zuiden van Scheveningen is een groep van 54 mensen gered... van de zogenoemde zandmotor, een kunstmatig schiereiland... De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij heeft ze met speciale vrachtwagens, 50 tieners en vier begeleiders van de zandplaat gehaald. Ze maakte een wandeling van monster naar Kijkduin. Twee dierenartsen van het Dolfinarium hebben de bultrugwalvis bij Tessel een laatste slaapmiddel gegeven om hem uit zijn lijden te verlossen. Ze hopen dat de gestrande walvis sneller sterft. De 12 meter lange bultrug kwam woensdag vast te zitten op de zandbank De Razende Bol. Verschillende reddingspogingen zijn mislukt. Leona Filippo heeft de finale van het derde seizoen van The Voice of Holland gewonnen. De 33-jarige zangeres uit het team van coach Treintje Oosterhuis... kreeg 54,6 van de stemmen van het publiek. De Vries Johannes Riepma eindigde bij de talentenjacht op RTL 4 als tweede. Leona heeft onder meer een platencontract gewonnen. Een piano uit de filmklassieker Casablanca is in New York geveld voor ruim 600.000 dollar. De piano werd gebruikt in de scène waarin acteur Humphrey Bogart tegen Ingrid Bergman de beroemde zin 'Yes, Looking at You Kid uitspreekt. Een Japanse verzamelaar had het instrument te koop aangeboden. Hij had er in de jaren 80 ongeveer 154.000 dollar voor betaald. De naam van de nieuwe eigenaar is niet bekendgemaakt. Casablanca won drie Oscars, onder meer die voor de beste film. Het weer, wolkenvelden en af en toe zon, vooral aan zee enkele buien. Het wordt ongeveer 7 graden. Morgen in de ochtend, periode met regen. Smiddags is het overwegend droog met kans op wat zon. Het wordt dan ongeveer 8 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig en gaat de temperatuur geleidelijk weer iets omlaag. Terwijl de boekjes met de kwartaalcijfers gebonden worden voor de vergadering van straks, zijn de cijfers die erin staan alweer veranderd. Met de cashmanagementoplossingen van ABN AMRO heeft u altijd actueel inzicht in uw geldstromen. Zo kunt u op het juiste moment zaken versnellen, bijsturen of gewoon zien dat alles onder controle is. Altijd en overal in controle. Dat is Cashmanagement Anonu. De specialisten van ABN AMRO vertellen u graag meer. Ga naar abnambro.nl slash cashmanagement. ABN AMRO, de bank Anonu. Mijn naam is Babak en ik kom uit Iran.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 De hele decembermaand is het operamaand bij de NTR. Vanaf 2 december ziet u op Nederland 2... de mooiste opera's van het afgelopen seizoen. Twee opera's van Gloek, yves en olide en Antoride. Een oogstredende passieval van Richard Wagner... en van rimsky korsakov de legende van de onzichtbare stad Kitesh, Elke zondagmiddag op Nederland 2. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goedemorgen. Het is zaterdag 15 december. En de amateurs gaan vandaag weer voetballen. We spreken straks met een scheidsrechter. De profs die voetbalden ook, de derby van het Oosten. Albalo tegen Enschede. En het werd een spannende wedstrijd tussen Heracles en sc Twente. Den Haag en de telecomwereld sidderen nog na... van de veiling die meer dan 3 miljard euro in het laadje bracht. Voor de Vodafone is een van de partijen die heeft meegedaan. En daar bellen we straks mee. We kijken naar de ster van de Bult terug bij Tesal En sinds een aantal minuten zijn de stembureaus in Egypte... voor het referendum open. Sander van de Horen is op straat in Cairo. Maar we beginnen met de schietpartij in het doorgaans rustige stadje Newtown. Twintig kinderen dood en acht volwassenen onder wie de dader die zichzelf doodde. Het gebeurde dus in Newtown, een rustig en redelijk welgesteld stadje in Connecticut. Zo'n 100 kilometer ten noorden van New York. Een samenvatting van de gebeurtenissen. Kinderen vertellen wat ze meemaakten. Ze waren in de gymzaal toen er knallen klonken. Ik was in de gym en ik hoorde een loud. Well, I heard like seven loud booms and then gym teachers told us to go in the corner. Wat de knallen waren, wisten ze niet. Ze dachten dat de concierge misschien iets omgooide, maar daarna klonk geschreeuw. We thought that it was the custodian knocking stuff down. We heard screaming. Kort daarna kwam er politie de gymzaal in, op zoek naar de schutter. The police came in. It's like, is he in here? Then he ran out. De leraren stuurden de kinderen naar een veilige plaats. So all the um gym teachers told us to go into the office where no one could find us. De ouders waren machteloos, hun kinderen op een plek waar geweld werd gepleegd en ze konden er niet bij. Your son is in a place or your child is in a place where there's been violence. Um, you don't know the details of that violence, you don't know the condition of your child, and you can't do anything to immediately help them or protect them. That is, a, it is a powerless and terrifying experience. De gealarmeerde ouders werden op afstand gehouden, vertelt deze moeder. I know they wouldn't even let us in the building. All I can say is that one of the cops said it's, you know, the worst thing he'd ever seen in his entire career. But it was when they told the parents, all these parents were waiting for their children to come out. They thought that they were, you know, still alive. Er zijn 20 parten die were just told that their children are dead. Het was awful. Twintig ouders kregen te horen dat hun kind omgekomen was. Een verschrikkelijk moment. Toen het veilig genoeg was de kinderen naar buiten te leiden, Moesten ze het op een rennen zetten. So then a Tot dat moment was voor veel ouders niet duidelijk of hun kind nog leefde. Dat het er slecht uitzag, werd duidelijk toen de ambulances werden weggestuurd. We President Obama vertelde dat de gebeurtenis hem niet alleen als president... maar vooral ook als vader raakte. De meeste van de mensen die vandaag Beautiful waren kinderen. mooie kleine kinderen tussen de vijf en tien jaar They Ze hadden hun hele leven voor hen. Birthdays, graduations, wedding's, kids of their own. Kinderen die hun hele leven nog voor zich hadden. Obama wil dat er nu iets gebeurt om dit soort schietpartijen te voorkomen. Correspondent Jacqueline Ekman is in Newtown waar het drama zich afspeelde. Jacqueline, jij bent ook bij de school geweest? Nou, ik heb inderdaad een poging gedaan. Het zijn die hoek elementary school, de basisschool waar het drama zich vanmorgen afspeelde is volledig afgeschermd. De weg naartoe is afgezet. En eigenlijk alleen de politie komt er nog door. Er is echt overal politie. Ja, je moet weten, de lichamen van de slachtoffers... de kinderen, de volwassenen... die zijn nog in de school... worden nog geïdentificeerd. En de politie is ook bezig met sporenonderzoek. Dus de school en het terrein om me heen... blijft voorlopig nog hermetisch afgesloten. De brandweerkazerne, waar de kinderen vanmorgen... ...in veiligheid werden gebracht. Die is wel te zien, uh, maar ook afgesloten. Hier werden vanmorgen de kinderen in veiligheid gebracht... ...door de politie en de leraren... ...en uiteindelijk opgehaald... ...door vreselijk ongeruste ouders. Dat is uh, de school. Wat gebeurt er verder nu? Ja, ik, um, ik ben bij een, een, een waken geweest. Uh, in de stad en omgeving, in een kleine plaatsje en omgeving... ...worden wakens gehouden. Um, ik was bij St. Rose Church... De katholieke kerk, een paar kilometer van de school vandaan. was ook een herdenkingsmis uh, gaande. Het was afgeladen. En daarna bleef de kerk ook open voor de buurtbewoners. om te bidden en elkaar te troosten, te praten. De priesters stonden de hele avond bij de ingang. om mensen op te vangen. Er stonden condoleanceborden. Uh, waarop geschreven kon worden. En buiten was een soort altaar met, met kaarsjes. Dus ja, er was een soort haam, saamhorigheid. Mensen die. Ja, omdat het eigenlijk ook niet wisten. Uh, elkaar konden opzoeken om toch enige soort troost te krijgen. Ja, dat is het verwerken van het, uh, van het verdriet. Zijn mensen ook al aan toe om te discussiëren over de wapenwet? Ja, het is moeilijk nog. Je merkt hier, mensen waar je mee praat, zijn nog in totale shock. Er is op dit moment toch nog echt een soort ongeloof, geslagenheid eigenlijk. Um, ik heb wel met een aantal mensen kunnen spreken. Eén man inderdaad was met zijn 16-jarige zoon naar de kerk gekomen om te bidden. Uh, toen ik even met hem doorsprak, begon hij ook inderdaad over die wapenwet. Hij hoopte dat dit vreselijke drama nu eindelijk een einde zal brengen aan de manier waarop men in dit land zo makkelijk aan wapens kan komen. En hoopt dat dit nu eindelijk de doorslag zal brengen. Eén vrouw was ook vreselijk gefrustreerd. Uh, verbazing ook. Vanochtend nog maar één dode. En kijk nu, plotseling twintig onschuldige kinderen gedood. De kerstdagen waren voor haar en voor de meeste mensen hier voor goed verknald, zeiden hij. Misschien wel voor altijd, vertelden ze nog. Ja. Die wapens, om daar nog eventjes op door te gaan. Want die schutter, die uh, Adam Lenza, die, die heeft het wapen van zijn moeder. Maar is er um, iets bekend verder over zijn motief? Waarom heeft hij dit gedaan? Ja, motief is nog moeilijk te zeggen. Er wordt wel steeds meer bekend over die jongen. 20 jaar oud, Adam Lenza, je zei het al. Uh, met twee pistolen. Is hij dus gaan rondschieten, honderden kogels afgeschoten. Hij had nog een metrailleur in de, in de achterbak van zijn auto. Heeft hij gelukkig niet meegenomen. en waren de doden misschien nogal, het aantal nogal groter geweest. Uh, er wordt nu ook gesproken met oud-klasgenoten van de jongen. Uh, een beetje bekende, bekende karakteristieke trekken. Gesloten jongen, stille jongen. En dat uh, hoor je ook vaker van uh, andere daders die. Uh, dit soort uh, moordpartijen op een geweten hebben gehad van eerdere schietpartijen. Gesloten jongen. Jong had zwarte kleding aan en een, een, een leger vest. Um, gekleed als een soort militair. En, uh, maar de echte motieven van deze jongen zijn nog niet bekend. Zijn vader en zijn broer zijn wel verhoord, hebben blijkbaar niks met deze moordpartij te maken. En zijn moeder um, is dood aangetroffen in haar woning. Uh, geef, gaf les op de school. Was niet aanwezig op de school, maar was dus eerder gedood waarschijnlijk door deze jongen. Meer is er nog niet bekend. En ook het echte motief is nog niet duidelijk. Dat zal vast en zeker de komende dagen wel uh, bekend worden. Maar wat we net ook hoorden was uh, de president, president Obama, die uh, geschokt. Uh, en geëmotioneerd uh, reageerde, maar ook uh, iets politiek zei over de wapens. Hij zei namelijk, er moet nu echt iets gebeuren... en partijpolitiek mag geen rol spelen. Kan hij überhaupt daar uh, iets over zeggen? Of gaan de, staten, de, de, de afzonderlijke staten daarover in Amerika? Ja, het is een moeilijke kwestie, want in principe mag elke staat zelf bepalen... hoe makkelijk, hoe toegankelijk ze uh, de aanschaf van wapens willen maken... Um, daarnaast heb je hier ook nog een enorme grote wapenlobby. Een groot aantal van Amerikanen vindt het nog helemaal belangrijk... dat ze de vrijheid blijven behouden om wapens te mogen dragen... voor hun eigen veiligheid. En dat vindt echt een grote groep Amerikanen. Nu is het wel zo dat met deze schietpartij... We hebben het natuurlijk veel gehad. Want met deze schietpartij waar zoveel jonge kinderen het slachtoffer zijn geworden... dat dit dan misschien de omslag kan betekenen. Dat is ook eigenlijk wat Obama bedoelde of waar kan het gaan, want hoeveel speeches heeft hij de afgelopen jaren... wel niet moeten geven? Mooie bewogen speeches, medeleven naar de slachtoffers, familieleden. Maar het haalt allemaal niks uit als er uiteindelijk niks verandert. Als het uiteindelijk nog steeds heel makkelijk is voor mensen... om een wapen te komen met weliswaar een vergunning... maar die eigenlijk ook heel weinig voorstelt. Dus wellicht dat er nu de politie ook in de staten zelf... nu gaan kijken en toch eens serieus gaan overwegen... Om het uh, wat moeilijker te maken om aan wapens te komen in dit land. Jacqueline Ekman, en het is erg laat daar in Amerika. Dankjewel voor je verslag. Straks, wat gaan de telefoonmaatschappijen doen met hun duur gekochte frequenties? Verkeersinformatie. We hebben geen pingel. Nou, dan niet. Twee uh, afsluitingen wegens werkzaamheden. De A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Vladingen en Schiedam-Noord. De weg is nog dicht tot 8 uur. En de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Is dicht tot 9 uur bij knooppunt Ewijk. Dit is het NOS Radio 1-journaal het Bert van Sloten. Vandaag mogen de Egyptenaren in een referendum laten zien wat ze van de nieuwe grondwet vinden. En waar het verzet onder de burgers tegen dat het referendum aanvankelijk groot was, zijn ze zich de afgelopen dagen steeds meer gaan buigen over de vraag wat ze zullen gaan stemmen. Correspondent Sander van Hoorn belandde gisteravond in een discussie op een straat in Cairo. Dit is het verhaal van een straathoek. Een willekeurige straathoek eigenlijk in een willekeurige buitenwijk van Cairo. Want overal valt het me op dat mensen met elkaar discussiëren. Dus op het moment dat ik één iemand begin te interviewen... verzamelt zich binnen de kortste keren een groep mensen om me heen. We hebben het over ja of nee stemmen, legt een man uit. En over de vrijheid die we hebben om ja of nee te kunnen stemmen. Ik sta achter de grondwet en president Morsi... Met de nieuwe grondwet is er eindelijk democratie in het land. Ik ben tevreden met de nieuwe grondwet, zegt een vrouw. Nee, ik niet, zegt een vriendin van die vrouw die erbij is komen staan. de televisie, de we discussiëren er altijd over, zegt ze. Het nieuws volgen we op televisie en in de moskee. Er is zelfs een telefoonnummer uh, is me opgevallen waar mensen het artikelnummer van een grondwetsartikel naartoe kunnen sms'en en dan krijgen ze vervolgens de tekst van dat artikel op hun telefoon. Het valt me op dat heel veel gesprekken ook over de economie gaan. Voor de economie is het belangrijk om ja te stemmen, zegt iemand. We hebben nu de kans om iets te veranderen, om Egypte weer stabiel te maken. Daarom moet je juist nee stemmen, vindt iemand anders. En op dat moment komt er een gedistingeerde heer en die mengt zich in het gesprek. De meerderheid, zegt hij, zal ja stemmen, maar... Laat ik me eerst even voorstellen. Ik was ambassadeur in Finland, in Rusland, in China, in 1977 in China. Mijn naam is Ismat Alkadi en in de jaren 70 was ik ambassadeur in China, Rusland en Finland. If you want to say no, come to the box of the election and say your opinion. No, I don't accept. Or if you want to say yes. Het is dus nu hier net zoals in Europa, zegt hij optimistisch. Als je ergens tegen bent, dan kom je naar het stemlokaal en stem je nee. Als je ervoor bent, stem je ja. En dat zijn weer anderen met hem eens. En terwijl de discussie verder gaat, bedenk ik dat het zoveel anders is dan twee jaar geleden. Toen was ik om te beginnen allang gearresteerd. Omdat je niet zomaar interviews mag opnemen op straat. En waren er om me heen mensen gearresteerd om wat ze zeiden? Of waren mensen met elkaar op de vuist gegaan om wat ze zeiden? Op het moment dat ik van de discussie wegloop, spreekt een vrouw me aan die een tijdje heeft staan kijken. Ze opent haar hand. Er zit één muntstuk in. Ze komt niet naar me toe om te bedelen, maar ze legt wel uit dat ze aan de bedelstaf geraakt is omdat er geen werk meer is. En ze zegt dat ze elke keer gaat stemmen. Bij de parlementsverkiezingen heb ik op de moslimoeders gestemd. Bij de presidentsverkiezingen heb ik op morsi gestemd. Maar nu niet meer, zegt ze beslist. Hij heeft het verpest. Nee tegen Morsi. Dat zal ik van horen tussen de inwoners van Cairo gisteravond laat. Stembussen in Egypte zijn uh, zojuist opengegaan, evenals in Alexandrië en acht andere provincies. Uh, volgende week zaterdag volgt dan de rest van het land. Ik zeg de stembussen in Egypte, maar de stembussen in Cairo moet ik natuurlijk uh, zeggen. Goed, dat is Egypte en dan hebben we ook natuurlijk nog het nieuws over de frequentieveiling. Want vier providers zijn erin geslaagd om frequenties te krijgen bij de veiling die gisteren afliep. KPN, Vodafone, T-Mobile en nieuwkomer Tele2. Ze betaalden dan ook fors voor die nieuwe vergunningen. 3,8 miljard euro gaat er naar de schatkist. Vodafone is een van de groot afnemers en betaalde 1,4 miljard voor nieuwe 4G-frequenties. Jasper Koek is van Vodafone. Goedemorgen. Goedemorgen. Tevreden? Uh, ja, ja, zeker. We zijn zeer tevreden met, uh, met het resultaat. Um, we hebben gekregen wat we, wat we wilden. En dat, uh, ja, dat, dat is een goede mix van uh, frequenties... Die, uh, uh, ja, waarmee we aan de ene kant uh, kunnen blijven doen wat we nu doen. Dus ja. uh, uh, bellen, sms mobiel internet aanbieden op, uh, op 2G en 3G. Uh, maar aan de andere kant uh, kunnen we nu ook eindelijk op, uh, op grote schaal... Uh, ja, het, het, het snelle internet van de toekomst uh, 4G gaan uitrollen. Ja, maar dat kost wel wat, hè? Want de vorige keer betaalde u 910 miljoen euro en nu uh, 1,4 miljard. Nou, die 910 miljoen euro is, is volgens mij het bedrag dat T-Mobile uh, nu voor de, voor de veiling heeft betaald. Ah. Uh, maar het is inderdaad uh, ja, 1,4 miljard, dat is, een, dat is een fors bedrag. Uh, en het moet maar... wel terugverdiend worden op een of andere manier? Ja, uh, yeah, we, we hadden er veel belang bij, zeg maar, om, uh, om deze frequentie te bemachtigen. Uh, om de redenen die ik net noemde. Nee, dat snap en, ik. En ik bedoel, dat als consument vinden wij dat denk ik ook wel uh, erg fijn. Maar aan de andere kant denk je dan ook als consument... oh jee, uh, dat zullen wij toch niet moeten gaan betalen? Nee, nou kijk Aan de andere kant, je kunt, je kunt als provider niet ook zomaar je prijs omhoog gooien. Want uh, we willen ook aantrekkelijk blijven. We willen ons marktaandeel verder vergroten. Uh, daarbij er is, er is natuurlijk ook een, een nieuwe toetrader, uh, Tele2. Uh, dus nou, de concurrentie neemt alleen maar toe op de markt. Dus uh, uh, ja, zomaar de prijs omhoog gooien, dat, uh, uh, ja, dat, dat kun je niet zomaar doen. Ja, maar hoe uh, verdient u dan terug? Nou kijk, de, de, de frequenties zijn eigenlijk de grondstof zeg maar, voor ons netwerk. Uh, er zijn natuurlijk nog veel meer uh, factoren die de kosten van, uh, van een telecombedrijf bepalen. Dus dan is het zaak om, uh, ja, om zo slim en efficiënt mogelijk uh, met die andere kosten op te gaan... Om toch, uh, ja, om toch concurrerend te blijven. En het grote voordeel voor ons als consument is dat we dus overal dan nu filmpjes kunnen afdraaien. Uh, en wat nog meer? Uh, nou ja, bijvoorbeeld videobellen, uh, oh, ja. maar ook toepassingen als, als zorg op afstand. Of, ja, het grote voordeel van dat, dat 4G-internet is dat het, uh, dat het veel sneller is, maar dat het ook uh, veel meer capaciteit heeft. Dus het, het, veel minder vertraging. Dus echt real-time uh, toepassingen, ja, die, die, die worden veel eenvoudiger zeg maar, als het 4G-internet er is. En dat is dan overal in het land? Er zitten geen gaten meer in de dekking? Nou, uiteindelijk is de bedoeling om dat landelijk, want we hebben ook de frequenties bemachtigd die het mogelijk maken om dat landelijk uh, uit te gaan rollen. Dat is natuurlijk niet morgen ineens gebeurd. We zijn er wel mee begonnen uh, uh, met, ons, met ons netwerk voor te bereiden. En we verwachten in de... Zomer van 2013 om, uh, om dat al op, op eerste grote schaal te gaan, uh, gaan uitrollen. Ja, ik spreek hier met een tevreden meneer van Vodafone, Jasper Koek. Ik dank u wel voor uh, uw reactie. Ik praat er nog eventjes uh, over door met Tim Paulus, analist van Telecom Paper. Um, wat is het nou gisteren, uh, meneer Paulus, uh, verkocht uh, precies? Want uh, we weten het bedrag, maar wat er nou precies verkocht is, dat blijft nog een beetje schimmig. Nou ja, wat er verkocht is. Er wordt wel gezegd lucht of zo. Uh, primair zijn het, uh, zijn het vergunningen. Het zijn vergunningen om te mogen uitzenden. Net zoals een radiostation of een, een tv-station dat nodig heeft. Heeft zo'n bedrijf dat ook nodig? Vergunningen om uh, de eten te mogen gebruiken, zeg maar. Ja, en ik sprak dus net met uh, de meneer Van Vodafone. Vodafone is erg tevreden. Uh, hebben ze ook een reden, inderdaad, om tevreden te zijn? Nou, op zichzelf denk ik wel. Uh, ik denk allemaal wel. Uh, he, ze, hebben, ze hebben het nodige spectrum, zowel, zowel uh, hoogfrequent als laagfrequent. Want dat heb je nodig voor goede dekking en voor goede uh, capaciteit enzovoort. Leg, leg eens uit, hoogfrequent uh, en laagfrequent. Nou, laagfrequent spectrum, dat is uh, uh, gunstig voor, voor de dekking binnen het huis, zeg maar. Ja. Um, he, ik, ik, ik zelf heb het probleem al. Uh, ik, ik bel nu over de mobiele lijn als ik van het raam ik wegloop. Het. En, ik, en ik bel trouwens uh, met vodafoon. Als ik van het raam wegloop, vervalt de verbinding. Ja, niet uh, he, zeg maar. daar. Um, Ja, dus ik blijf bij het raam. Uh, nou, dat, dat is bijvoorbeeld waar je laagfrequent spectrum voor nodig hebt. Maar dat gaat in uh, de toekomst dus dan veranderen. Dan kunt u, kunt u gewoon uh, naar de keuken lopen. En dan horen we u ook nog. Ja, klopt. Het wordt gewoon allemaal wat beter. En uh, kijk, de andere kant van de medaille is natuurlijk de prijs die ervoor betaald is. ja En natuurlijk roepen ze allemaal dat ze heel tevreden zijn, maar uh, ja het is een hoog bedrag. Aan de andere kant, als je het afzet tegen de UMTS-veiling van 11 jaar geleden, dat, dat weet iedereen nog wel, denk ik, uh, dan is er niet een heel raar bedrag uitgekomen. Het bedrag kan is ook niet, wel weer mee. niet spectaculair hoog, uh, zegt u eigenlijk. Nee, klopt. Ja, als je het, uh, aan, aan de andere ja. kant, ik vind het wel een hoog bedrag. En uh, zo'n zo, zo bedrijf, uh, dat is ook niet voor de liefdadigheid opgericht. Op een of andere manier moet dat uh, uh, terugkomen. Vodafone zegt, dat merk ik als consument helemaal niks van. Nee, dat denk ik ook. Nou ja, in, in, in die zin. Je krijgt nieuwe proposities straks en nieuwe abonnementsvormen... waar je, waar je ineens van alles en nog wat mee kan. Uh, kijk, je moet niet vergeten dat terugverdienen is uh, business as usual... Hè, voor zo'n bedrijf. Uh, want nu zijn ze bezig bijvoorbeeld met het terugverdienen van die UNTS-licenties. Daar hoor je nu niemand over, hè, zeg maar. Dus de komende jaren zijn ze bezig met het terugverdienen van deze vergunningen. Nou ja, uh, dat, sowieso werkt dat nou eenmaal in de, in de telecom. Je moet eerst uitgeven en dan terugverdienen. En dan is er ook nog een nieuwe speler, een nieuw kit in On The Block, zeg je dan. Een nieuwe speler bij, uh, Tele 2, dat die, van die schaapjes op uh, de televisiereclame. Ja. Um, wat, wat gaan die doen? Nou ja, dat is wel even de vraag. Um, zoals uh, de, de woordvoerder van Vordervo net zei, het zal best uh, ertoe bijdragen dat de prijzen inderdaad niet omhoog kunnen gaan. Uh, dat mag je natuurlijk een beetje, uh, dat mag je van Tele2 wel verwachten hè, als, als uh, aanbieder met lage prijzen over het algemeen. Um, dus zij zullen ervoor zorgen dat die markt niet heel raar gaat doen en dat, uh, de, dat het allemaal zeg maar, betaalbaar blijft. Um, ja, het is wel even de vraag hoe agressief gaan ze worden. Wat zijn hun doelstellingen? Willen ze binnen een jaar een marktaandeel van 5%, dan zullen ze echt met hele lage prijzen moeten gaan komen. Dan zullen de prijzen juist omlaag moeten gaan. Nou ja, dat is nog even afwachten. Ja, want dat is echt een prijsvechter in deze markt. Ja, nou toevallig hebben ze van de week bekendgemaakt dat ze niet langer eigenlijk als prijsvechter bekend willen staan... En dat ze het ook echt op de kwaliteit willen gooien, dus ja, dat maakt het een beetje onzeker. Ja, goed. Ik uh, dank u wel voor het gesprek, meneer Paulus. Oké. Okay. Dan gaan we straks, maar dan uh, spreken we al over net na half acht. Het hebben over de kritiek op het sterven van de bultrug. Maar eerst de ster en daarna Gert Kluk.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 Voor een nieuwe auto. Eentje zonder kassettendek en met streaming audio. Nu kun je bij Citroën erg voordelig je gebruikte auto inruilen. Voor een c 3 Collectie bijvoorbeeld. Zo kan het totale inruilvoordeel oplopen tot 2300 euro. Profiteer daarnaast van de uitgestelde betaling tot 2014. Kijk voor de actievoorwaarden op Citroën.nl. Citroën. Creatieve technologie. Let op. Geld lenen kost geld. Post van de Sociale Verzekeringsbank voortaan digitaal ontvangen. Ga naar svb.nl. Ik ben Erwin Olaf.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 het medisch team heeft de slachtoffers van het bloedbad op de basisschool in Newtown geïdentificeerd. De Amerikaanse politie heeft een lijst van 26 namen opgesteld. De families zijn ingelicht. Onder de doden zijn 20 jonge kinderen. Volgens Amerikaanse media is de schutter de 20-jarige Adam Lanza. Hij heeft eerst zijn moeder gedood in het huis waar ze samen woonden, en is vervolgens naar de school gereden waar hij het bloedbad aanrichtte. In Egypte zijn de stembureaus opengegaan voor het referendum over de conceptgrondwet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 Op een bouwplaats in Eindhoven is vermoedelijk het lichaam van de bouwvakken gevonden die sinds gistermiddag werd vermist. Bij de bouw van de internationale school Eindhoven stortte gisteren, door nog onbekende oorzaak, de vloer van de tweede verdieping in. Drie bouwvakkers raakten gewond en een vierde werd bedolven onder het puin. Dit zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weeronline. Vanochtend is het op de meeste plaatsen droog. Zonnige perioden en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af. Vanmiddag neemt vooral in de kustprovincies de kans op een bui toe en er staat een matige tot krachtige zuiden tot zuidwesten wind bij 6 graden op de wallen tot 10 graden in Zuid-Limburg. Vanavond is het op een enkele bui na droog, maar vannacht trekt vanuit het zuiden een gebied met meerdere buien over het land en het koelt daarbij af tot zo'n 5 graden. Morgenochtend komen er nog een paar buien voor, in de middag is het dan droog en komt de zon af en toe tevoorschijn en de maxima komen morgen uit rond de 8 graden.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 Een nieuw onderzoek naar ons militaire verleden in Nederlands-Indië. Is dat noodzakelijk om in het reinen te komen met onze geschiedenis? Of moeten we het verleden en de veteranen gewoon met rust laten? Vanavond in Debat op 2. Rond 10 over 9, live bij de KRO en NCV op Nederland 2.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 NOS, Het Radio 1 Journaal. Amerika is in shock na de schietpartij gisteren... waarbij 28 doden vielen. Wie was de 20-jarige Adam Lenza, de vermoedelijke dader? CNN sprak met een oud klasgenoot van hem. Ze herinnert zich hem als een stille jongen... die weinig omging met de andere kinderen op school. Um, I mean, hij was always a little bit different. He mostly stuck to himself, but I, I don't know if you can say that you could have predicted this. Was altijd alleen in de kantine ging alleen met de bus. Had misschien een paar vrienden, maar meestal was hij alleen. I I always saw him alone when he when he was walking through the school or when he was sitting at the table, sitting on the bus. But I think he had a a few maybe close friends, maybe through school, through his classes but um most of the time that I saw him he was alone yeah en was misschien ongewoon maar dat hij ooit zoiets zou doen dat had ze nooit verwacht no i mean i never i never noticed anything scary or violent or anything like that i i would never have expected that from him i don't think um just for someone who sort of went under the radar and kept to themselves you wouldn't really think of them as Doing crazy like this. bij het Witte Huis in Washington werd vannacht een waken voor de slachtoffers gehouden. Aanwezigen hielden een pleidooi om eindelijk iets te doen tegen het wapenbezit in Amerika. We well, moeten in Connecticut families. iets doen tegen het wapengeweld in Amerika, zegt deze vrouw. Een andere aanwezige vindt dat alle wapens verboden moeten worden. omdat ze enkel en alleen zijn ontworpen om mensen te doden. De wapens zijn voor één one en één and, one only, and is te kill weapons are designed to kill as many people as possible, as quickly as possible. They have no place in our society. In Newtown, waar de schietpartij gebeurde, kunnen de inwoners het nog steeds niet geloven. Dat is altijd het rustige stadje. Het bestaat 300 jaar en dit was waarschijnlijk de ergste dag uit de geschiedenis van Newtown. This town is 300 years old. And this is probably the worst day in the history of this town. Het is hard te believen dat anything like this could happen in this town. It's a very quiet town. Maybe it's too quiet. De politie is nog steeds bezig met onderzoek in de school. Dat wordt zeer grondig aangepakt, zegt de politie. We leave no stone unturned, we take as much time as we need, we use all the resources that we have available to us. We will do that in this case and then some. Gouverneur Dan Malloy zegt dat het nog te vroeg is... om over het herstel van de gemeenschap te spreken. Maar iedereen moet begrijpen, zegt hij, dat we alles zullen doen... om hier doorheen te komen. Het is te eeuwig om overhoogdheid te spreken. Maar elk parent, elk each of van de familie... moet begrijpen dat we allemaal in dit samen. We doen wat we kunnen to om dit event te overkomen. We gaan het doorgaan. De schietpartij dus in Amerika, waarbij 28 doden vielen. Het is zes minuten over half acht en in Nederland houden we ons bezig met bultrug Johannes. Bultrug Johannes is namelijk niet meer te redden. Gisteravond hebben dierenartsen van het Dolfinarium het gestande beest een slaapmiddel gegeven. Het is de bedoeling dat hij nu rustig kan sterven. Maar er is ook kritiek, veel kritiek, op de manier waarop het ging. Want de bultrug had misschien toch nog gered kunnen worden. Marianne Thieme is de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Goedemorgen. Goedemorgen. U twitterde gisteravond laat nog boos over de actie van de dierenartsen. Um, waarom bent u zo boos? Nou kijk, de, de dierenartsen hadden het mandaat van de minister... ik had de minister zelf ook gesproken... om uh, ook nog te kijken naar een mogelijke oplossing. En er waren uh, ja, ferme knapen daar van de Harlingen en de Wieringen... die zeiden ook, wij hebben hier uh, een materiaal... waardoor we toch nog, het laatste, uh, ja, nog een poging kunnen wagen. En waarom worden wij door de politie tegengehouden? Zelfs krijgen we een boete als wij... Uh, dichtbij komen. Ze mochten niet uh, dichterbij komen? Ze mochten niet dichterbij komen, terwijl dus de dierartsen daar waren. En nou, Leni niet hard. die uh, twitterde ook uh, dat er zeker uh, geen sprake is geweest van een, uh, een rustige uh, uh, dood of iets dergelijks. Er was ook bloed bij, er zijn ook beelden van. En dan vraag je ook af, ja kijk, er was al heel veel twijfel over in hoeverre het dier in een slechte staat was, uh, en, uh, in slechte conditie. Want u denkt dat uh, hij niet in die slechte staat was? Nou, dat wisten ze dus niet. Bij Ecomare wisten ze dat niet. te zeiden, met zo'n groot dier kun je dat niet goed bepalen. En uh, daarom zeiden ze ook, we kunnen ook niet heel goed het dier uh, euthanaseren... want het heeft een hele dikke huid en daar kun je niet zomaar doorheen. Ja, dat hoorden dus we de moet... afgelopen dagen. Dat dan, hoorden we de, de afgelopen dagen. En opeens komen er twee uh, deelartsen uit van het dolfijnarium daar... en die uh, gaan eigenlijk zonder enige consideratie of zonder overleg... met uh, de redders die daar vlakbij zijn, die er niet dichtbij mogen komen... Uh, richten ze daar een, een bloedcafereel aan. En dan kan ik me voorstellen dat mensen die daar zijn... en zeggen, laat ons nog die poging proberen. Ja. Dat die daar heel boos over zijn. Maar ja. eventjes voor de duidelijkheid, wie gaat er eigenlijk over? Nou kijk, het, het dier is natuurlijk van niemand. Nee. Uh, het dier ligt daar. Uh, de, de, de, er zijn mensen, gelukkig mensen in Nederland die zeggen... laten we compassen niet alleen beperken tot onze eigen soort... maar ook naar andere soorten toe. Dus ik ben daar heel erg blij mee dat dat, dat leeft onder de Nederlandse bevolking. Ja, en vervolgens uh, zijn er natuurlijk verschillende ideeën over... of je zo'n dier nog kunt redden. Maar als het zo is dat er heel veel twijfels zijn over of zo'n dier uh, nog leidt... Of, of, dat, uh, of dat het dier kan worden gered... Dan denk ik, geef het dier dan een voordeel van de tijfelen en probeer ik, nog Ik begrijp uw standpunt, maar ik, waar ik naar op zoek ben, is uh, wie eigenlijk het besluit mag uh, nemen. Kijk, bij mensen is het vrij, uh, vrij helder. Dan heb je of zelf iets nagelaten of je familie zegt daar iets, iets over. Maar bij dieren, helemaal bij dieren die aanspoelen, weet je het natuurlijk niet. Nee, maar goed, in de wet staat wel dat uh, mensen een uh, plicht hebben om het dier ook uh, eventueel uh, dus, uh, uit nood te helpen. Dat is uh, zowel in het wild als wat dieren die we houden. En uh, daarop toezien is natuurlijk uiteindelijk een, een taak van de overheid. Dus ik begrijp heel goed dat, minister, dat de minister zich uiteindelijk er tegenaan heeft vermoeid. Ja, dus het Alleen... is de minister ja. en die gaat u dan ter verantwoording roepen? Nou ja, je wil natuurlijk wel weten hoe deze, uh, deze hele procedure is gegaan en ook hoe je in de toekomst hiermee omgaat. Om ervoor te zorgen dat de neiging die wij gelukkig met z'n allen hebben om ook met compassie naar andere dieren te kijken, dat die dan ook op een juiste manier gebeurt en dat dieren ook kans krijgen om, als ze in nood zijn, om ook zelf te sterven dan wel ook om gered te worden. Ik begrijp het punt. Ik, ik dank u wel, mevrouw Thieme. Uh, ma mag er... ik nog één vraag stellen? Uh, ja. Dat gaat over iets heel anders. Uh, morgen is namelijk de politicus van het jaar. Heeft u enig idee wie het gaat worden? Of een voorkeur? Ik heb eigenlijk geen voorkeur. Ik ben echt, echt benieuwd wie hier mensen gaan kiezen. Dus uh, ik ga het met zeer belang, veel belangstelling bekijken. Ik zou zeggen, luister morgen om uh, één uur. Want dan uh, ja, ja. <laughs> op radio 1. Zeg bedankt nogmaals voor het gesprek. Marianne Thieme was dat van de Partij voor wel. de Dieren. Radicaal-islamitische Hamas zit in de lift na de recente oorlog in Gaza en de raketten op Tel Aviv. Ook op de westelijke jordaan heeft de beweging aan populariteit gewonnen. De Palestijnse autoriteit, geleid door Fatah, stond daarom voor het eerst in jaren een demonstratie van de Hamas-beweging toe. En Monique van Hoogstraat, onze correspondent, was erbij. Ik sta hier bij de Haras-moskee in Hebron. Buiten verzamelen zich tot nu toe vooral jonge jongens en mannen. De groene Hamas-vlag wordt uitgedeeld. Er wordt omgevochten. Maar hier komt een nieuwe lading. Een zeer uitzonderlijke vertoning hier in de straten van Hebron. De hele Westbank is het al vijf jaar verboden om Hamas bijeenkomsten te houden. Fatah het hier overnam op de Westbank en Hamas het overnam in de Gazastrook... En de laatste keer dat ze mochten demonstreren was hij 12 jaar oud. Hij is nu 17 jaar. Hij heeft een groen hoofdband om, een Hamas hoofdband, een groen T-shirt aan ook. En hij deelt folders uit. Wat betekent deze mars voor jou? We lamen aan Allah We lamen een Hamas al het is heel belangrijk voor Hamas hier in Hebron, dat het betekent dat ze heel machtig zijn. Wat vind je van de oproep die Meshaal onlangs deed in Gaza dat Israël van de kaart geveegd moet worden? Ik Ik volg wat Meshaal zegt. Hier loopt iemand met een plastic raket. Hij laat er ook een gaan stappen. 15 jaar is die. Waarom heb je deze raket bij je? Het symbool van het verzet. Met deze raket is Tel Aviv onlangs geraakt. Marcheer hermos Jij bent het kanon bij de kogels. Al heel veel jonge jongens lopen mee, tieners nog... is dat de nieuwe generatie die bereid is om de wapens op te pakken. De demonstratie groeit nu snel aan. Het begon met een paar honderd man. Maar... Inmiddels zijn het er toch wel duizenden. Waarom loop je mee? Wat is je boodschap? Dit is een voorbeeld, deze mars, zegt hij, van hoe... Hoe de mensen het verzet steunen. Hij is zelf niet van Hamas, maar hij steunt het wel. Gewapende strijd, aanslagen. Alles wat door Israël terreur wordt genoemd, wordt door Palestijnen over het algemeen het verzet genoemd. Hier achteraan de stoet ook wat vrouwen. Helemaal achteraan, een paar honderd vrouwen. Er moet wat ruimte blijven tussen de groep mannen en de groep vrouwen. Het is natuurlijk wel een demonstratie van Hamas. Een radicaal islamitische beweging met een sterk gescheiden vrouwen- en mannenwereld. Een meisje van 21, ze studeert Engels. Je you know weet wat Israëliërs en Jewish doen in mijn land? Ze vernietigen, ze vernietigen ons land. Ik denk dat dit ons recht is. I think this is our right. Het is een antwoord ja. op wat Israël doet ja. hier op de Westelijke guyan en in Gaza. Ja, ja. Met with, with en Ja, yes, I doe Ze steunt ook het, het gewapende verzet. Hier een hooggeplaatst, Lint van Hamas. What does it mean this rally here today for the first time in five years? En Hamas voor de Duffa-Gerbië bij Ondanks alle pogingen van de Palestijnse autoriteiten en van Israël om ons onschadelijk te maken, zijn we nog steeds heel sterk en worden we alleen maar sterker. Israël is een Alle onderhandelingen van de laatste twintig jaar, het heeft allemaal niets opgeleverd. Als we nog een decennium blijven onderhandelen, zal het ook niets opleveren. Het enige wat onze doen staat, is de gewapende strijd. En ik van de Hoogstaven bij een demonstratie van Hamas. Wat gaan we straks doen? De Belgen die nemen het niet zo nauw met alcohol achter het stuur. Dat was vroege ochtend. Verkeersinformatie. Er is een afsluiting wegens werkzaamheden. De A73 baas bracht richting Nijmegen. Is tot 9 uur dicht bij knooppunt Ewijk. Dit is het NOS Radio 1 journaal. Het Bert van Sloten. Het was een echte streekderby gisteravond in de eredivisie. FC Twente tegen Heracles. Heracles. Dat is water en vuur. Het werd dan ook een spektakel. Twente won uiteindelijk nipt, dankzij een buitenspeldoelpunt. 3-2 werd het. En dan verwacht je een coach van Heracles die de pest in heeft. Peter Bos, over dat cruciale moment. Ja, dat, dat heb ik ook gezien. Hoe <laughs> frustrerend is dat? Nou, eigenlijk valt het wel mee omdat uh, ik vind dat Twente wel trek gewonnen heeft. Gezien het aantal kansen dat ze gehad hebben, grote kansen dat ze gehad hebben. Maar ze moesten diep gaan. Want ik vind dat wij er een echte wedstrijd van gemaakt hebben. Leuke wedstrijd ook? Dat denk ik ook. Maar wij spelen, als je naar de kijkt, is het altijd leuk. Je moet lachen, want dat gesprek hebben we al vaker gevoerd, Peter. Maar je staat weer met lege handen. Ja, nee, dat weet ik. En vandaag vind ik dat terecht. Leeft de derby dan ook bij de spelersgroep? En heb je daar een beetje gebruik van gemaakt ook? Nee, daar heb ik geen gebruik van gemaakt. Uh, er komen, geloof ik, uit mijn totaal. Ik heb toch alles zitten tellen op de bus op de Heenweg. Ik kan niks te doen. Dan heb ik lopen tellen dat er acht jongens in Twente verleden hebben die bij ons bij de 25 uh... Uh, koppige selectie zitten. Dus voor die jongens is het natuurlijk wel iets speciaals. Dat kan ik me voorstellen. Het is natuurlijk met name voor de supporters uh, bij ons uh, speciaal. En voor mij is het gewoon een wedstrijd tegen een topclub. Nul no punt uiteindelijk. Ja, dat is zuur. Omdat we er heel hard voor gevochten hebben. En uh, ja, het is niet anders. Bos vindt de overwinning van FC Twente dus terecht. Dan zal de coach van dat uh, FC Twente dat misschien ook wel vinden. Steve McLaren. Ik denk dat we de the win. Great reaction reactie van het team. Na de laatste week in PSV. And uh, great focus, concentrated, a little bit too much, a little bit too anxious, but we create 22 chances. Steve McLaren telde dus 22 kansen voor zijn ploeg. En hij vindt dus dat zijn team terecht gewonnen heeft. Herakles scoorde tot ongeloof van McLaren het eerste doelpunt. En uh, we couldn't believe it when toen uh, they got the first goal and En uh, and then straight after the second, I think three of four shots they had. So it left us very, very nervous towards the end and you could see the anxiety. Um, but we said before the game find a way to win. That's the most important. En als uh, when you're up like that, we played the last minuten, minutes, minuten minutes very, very well. Twente very speelde, speelde nerveus nog een keer very well hè. Maar het team wilde hoe dan ook winnen. En dat het winnende doelpunt eigenlijk afgekeurd had moeten worden wegens buitenspel, buitenspel dat maakt McLaren niets uit. As I said, uh, we deserved de win. And we deserved a bit of luck. En um, you know, it was a good game for the spectators. En de belangrijkste ding was going away met een win. We hebben het. Vanavond voetballen PEC tegen AZ. Groningen tegen VVV. Roda JC speelt tegen NAC. En NEC speelt thuis in Nijmegen tegen PSV. Dat zijn de profs. Maar de amateurs die gaan vandaag natuurlijk ook weer voetballen. Maar een voetballoos weekend van vorige week. Een weekend van bezinning. Na de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. wordt er vandaag weer met de bal gespeeld. De vraag is <coughs> hoe het verder moet. <coughs> Pardon. Bij de KNVB zijn afgelopen weken veel suggesties binnengekomen om het geweld te bestrijden. Suggesties van leden, van clubs, maar ook van scheidsrechters. Onder andere van de grootste scheidsrechtersvereniging van Nederland, die van Groningen en Omstreken. En secretaris is daar Marcel Bellinga, zelf ook scheidsrechters bij de topamateurs. Nu aan de lijn, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Eén kleine correctie, ik ben uh, sinds afgelopen zomer geen, uh, geen actief scheidsrechter meer. Geen actief scheidsrechter meer, dus u gaat vandaag ook niet fluiten? Uh, nee, nee, nee, nee, nee. en Heeft dat te maken met uh, geweld op het veld? Nee, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Ik heb het uh, 23 jaar met veel plezier oh. gedaan. En het was tijd voor anderen. Dan keer. wordt het eens tijd om wat anders te gaan doen. Maar heeft u er wel eens mee te maken gehad met geweld op het veld? Ja, ook ik heb er mee te maken ge mee gehad. Net als uh, heel veel andere scheidsrechters. Uh, dat varieert van kleine incidenten tot, tot, tot grotere dingen. En um, wat zijn de grotere dingen? Nou ja, ik heb zelf uh, supporters gehad die, die bij mij thuis uh, op bezoek kwamen. Oh. Uh, twee jaar geleden en uh, uh, ja dat, dat, maakt, dat heeft geen veel ja. impact. Ja, en die supporters die kwamen verhaal halen vanwege een bepaalde beslissing van u? Ja, die waren niet zo blij. Nee, nee, dat kan ik me voorstellen. Goed, dat, dat betekent inderdaad dat het enorm veel impact uh, heeft. Nou, praten wij met elkaar omdat er allerlei ideeën zijn. Uh, wat vindt u eigenlijk het belangrijkste idee uh, wat er naar boven is gekomen de afgelopen anderhalve week? Nou, Dat is misschien niet eens een concreet idee. Maar dat is meer het collectieve bewustzijn dat, uh, dat er iets moet gebeuren in de voetbalsport. Uh, ik heb niet eerder zoveel collectieve verontwaardiging meegemaakt. Uh, ik heb ook niet eerder meegemaakt dat clubs uh, op eigen initiatief uh, allerlei bijeenkomsten gingen organiseren. Ik denk dat dat de grootste winst is van een dramatische gebeurtenis. Dat het eigenlijk tussen de oren komt. Maar ja, dan, dan kom je daar. En vaak zijn dat mensen waarvan ik dan denk... ja, die uh, nou niet, niet dat ze geen vlieg kwaad doen... maar in ieder geval niet tot de categorie behoren... van uh, ja, extreme relschoppers. En mensen die grensrechters bedreigen. Nee, misschien niet. Maar het zijn wel de, de kaderleden. Het zijn wel de trainers, de leiders, uh, uh, bestuurders. En ik denk dat die hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat is ook de oproep van onze scheidsrechtersvereniging. Um, verantwoordelijkheid moet er nemen om binnen de club uh, aantal zaken goed te regelen. En ook binnen de club mensen aan te spreken op gedrag. Ja, en de overheid, wat moet die doen? Ja, nou ja, we hebben in ons pamflet eigenlijk alle voetballiefhebbers opgeroepen om, om er iets aan te doen. En uh, wij denken dat de overheid uh, nog veel beter moet kijken naar uh, wat is de positie van bijvoorbeeld scheidsrechter en grensrechter in het, uh, in het strafrecht. Ja, wat, uh, wat de minister zegt, hè, opstelt. En uh, Je moet ze eigenlijk een beetje gelijkstellen met andere gezagsdragers, ambulancepersoneel, politie. Als je daaraan komt, is dat uh, extra reden om een zware straf te geven? Ik denk dat hij ons van flat gelezen heeft, want dat staat er letterlijk in. Uh, maak het nou gewoon makkelijk als er geweld op een voetbalveld is om aangifte te doen. Dat is nu in de praktijk niet zo namelijk. En als er iets gebeurt, zorg dan dat het OM daar gewoon lik stuk meteen mee bezig gaat. En niet dat driekwart jaar of een jaar laat wachten. Ja, en de dat, dat is de praktijk van nu. Ja, en de KNVB, want afgelopen zomer zijn eigenlijk een beetje de regels weer versoepeld. Ja, tot onze teleurstelling en uh, gelukkig uh, we hebben we op onze website een aantal clubvoorzitters gevraagd om hun visie te geven. En ook een aantal clubvoorzitters geeft aan van, uh, dat zij dat niet begrepen. Uh, wij denken dat je die straffen streng moet houden. We denken ook dat je moet kijken of je regels misschien moet veranderen om uh, nou ja, het gezag of het respect voor elkaar misschien wat meer af te dwingen. Um, en daar heeft de KNVB een leidende rol in. Ja, en ze moeten ook een keer bereikbaar zijn. Nou ja, het is kijk, de, de, waar het vorige week gebeurde, de buitenboys uh, die proberen dan op zondagavond de excessenlijn die je dan is te, te bereiken en krijgen dan alleen nog maar een snauw dat ze te laat bellen. Ja, dat soort, dat soort zaken kan natuurlijk echt niet meer gebeuren. Nee, en dan hebben we het nog niet eens gehad over. We hebben het over nou eigenlijk de gezagsdragers in de instanties. Maar dan moeten we naar de clubs en de scheidsrechters zelf. Um, door allerlei redenen, en misschien heeft het hier ook wel mee te maken, zijn er gewoon te weinig scheidsrechters. Dan begin je een wedstrijd en dan zeg je: wie is de scheidsrechter? En dan wordt er iemand uh, nou, nog net niet uit de kroeg gehaald, maar die wordt dan ergens vandaan gehaald. Dus dat zijn clubscheidsrechters. Dat is ook niet bevorderlijk. Nee, maar dat, dat is, dat, dat lossen we niet in één, in één keer op. Uh, we hebben volgens mij 30.000 wedstrijden in een weekend. En ik geloof uh, 6, 7 of misschien 8.000 gediplomeerde KVB-scheidsrechters. Uh, de KVB is al druk doen om ook clubscheidsrechters goed op te leiden. Hier in, in District Noord is, uh, is een hele grote database van clubscheidsrechters die, uh, die gewoon opgeleid zijn. En dan is het aan de clubs om uh, ervoor te zorgen dat die clubscheidsrechters gewoon een eer en geweten wedstrijd fluiten. En het niet belangrijker vinden om misschien dus een voordeeltje te halen voor hun eigen club. Ja, precies. Waar gaat u vandaag zelf uh, naartoe? Ik ga vandaag gewoon lekker uh, iets met het gezin doen. Dus, oh, uh, u geen, gaat helemaal geen voetbal niet voetbal kijken. niet kijken. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee, want fluiten doet u niet meer, maar kijken ook niet. Nou, nee, af en toe. Af en toe, maar vandaag iets leuks met het gezin. Meneer Wellinga, ik dank u wel voor uw verhaal. Graag gedaan. Dan gaan we naar België. België, dan uh, denken we af en toe aan lekkere biertjes. en Dan moet je het ook even hebben aan rijden met alcohol op. Dat doen ze namelijk in België veel vaker dan in Nederland. En dat moet nou eens worden aangepakt, vindt de regering. Extra alcoholcontrollers. Sinds gisteravond is er een nieuwe Bob-campagne gestart. De kerstmarkt van Brussel met gluwijn therapistenbier en bopsleutelhangers. Want die worden hier uitgedeeld. Ook hier in België voeren ze campagne tegen alcohol in het verkeer. Wel, ik vind dat heel positief, omdat het heel belangrijk is dat de mensen niet te veel gedronken hebben, omdat je dan echt je stuur niet meer meester kunt zijn. Hoeveel heeft u al op, uh, meneer? Uh, vier Genevers en één is Kunt u nu nog auto rijden? Ja, dat is geen probleem. Maar dat is toch ver boven de limiet. Ja, dat is het probleem in België. Ze doen te veel controles. En je mag er maar twee drinken en je hebt al te veel. De Belgen nemen het niet zo nauw met alcohol en autorijden. Bleek vorige maand nog uit een Europees onderzoek. In Nederland gaf 7% van de ondervraagde automobilisten toe dat ze wel eens te veel hadden gedronken. In België 30%. En daarom de hoogste tijd voor een nieuwe grote popcampagne, vindt staatssecretaris voor mobiliteit Bruno Wattelet. Het doel is de mensen te sensibiliseren, vooral in die periode van het eind van het jaar waar er veel feesten zijn. Dus feest mag natuurlijk, dat is heel aangenaam, maar je mag niet. En drinken en rijden tegelijkertijd, dat gaat niet samen. Nog 200 mensen uh, hebben hun, hun leven verloren op onze wegen uh, omdat zij gedronken hadden het laatste jaar. Dat mag niet meer, dus wij moeten de personen in België blijven sensibiliseren. Veel meer verkeersdoden in België dan in Nederland bijvoorbeeld door alcohol. Hoe komt dat? Ik denk dat is nog een mentaliteit die bij ons blijft. Waar er, uh, de mensen minder strikt zijn met alcohol, oh, dat mag niet uit, oh, toch nog een laatste glas. Dus dat zijn dingen die in onze mentaliteit die blijven, uh, die blijven leven. In Nederland zijn de mensen strikter en dat mag dus, gewoon niet, dat is slechts, zelfs slechts gezien door de andere mensen. En dat is nog een mentaliteit dat wij moeten blijven veranderen in België. Dat gaat in de goede richting, maar wij zijn er nog niet ver genoeg. Dus wij moeten blijven sensibiliseren, blijven controleren en blijven uh, sanctioneren wanneer het moet. Documenten van uw voertuig is te nemen. En dat doen ze niet alleen met sleutelhangers van Bob. Ik ga je een ademtestje opleggen. Je ziet dat is een proper verpakt mondstuk. Voilà, u mag hierin blazen. Maar ook met alcoholcontroles. 250.000 blaastesten gaat de Belgische politie de komende maand afnemen. Korpschef Paul Putten? Uh, wel omdat juist de, de kerst- en nieuwjaarsperiode... en uh, met al die nieuwjaarsrecepties een periode is... Uh, waar er nogal wat alcohol gebruikt wordt. Wat zijn nu typisch mensen die te veel alcohol op hebben... en toch gaan rijden hier in België? Wel, de ervaring is dat het iedereen wel eens overkomt. Maar als je dus vraagt naar welke leeftijdscategorieën misschien iets hoger scoren... dan moeten we zeggen dat de 18- of 25-jarigen iets meer scoren in de drugs. En dat boven de 40 dat die categorie toch wel iets hoger scoort dan de anderen voor alcohol. De meneer in zijn auto heeft net geblazen. Even wachten op het resultaat. De S van Sijf. Dus dat is in orde. Dan krijgt u nog een langer. Alsjeblieft. Goed. Ja, Had u nee. nu gedronken of niet? Ja, twee duveltjes. En dat kan blijkbaar nog. Ja, hier in, uh, ja, in België waarschijnlijk wel, ja. Twee duveltjes. Ja. Ja. <laughs> op en toch safe. Nou ja, het verslag is van onze correspondent Joris van Poppel uit Brussel. Het NOS Radio en Journaal media Overzicht. Martijn Nijhuis. Evil visited this community today. Het kwaad heeft deze gemeenschap vandaag bezocht. De grote kop op de website van de Huffington Post. De woorden komen van de gouverneur van Connecticut, Dan Malloy. TV-zender NBC News schrijft dat het anders zo rustige Newtown zich afvraagt... hoe men zich kan beschermen tegen mensen als Adam Lanza, de vermoedelijke schutter. 27.000 inwoners heeft de stad die op anderhalf uur rijden van New York ligt. Een inwoner van een nabijgelegen plaats vraagt zich af... of er nog veilige plaatsen over zijn op de wereld na de schietpartij. NBC News heeft op de website een hele serie foto's geplaatst... over de schietpartij. Indrukwekkend. De totale verbijstering is er goed op te zien. CNN sprak vanochtend met een vrouw... die in de klas heeft gezeten bij de vermoedelijke schutter. Een jongen die op zichzelf was, zo omschrijft ze hem. Maar gewelddadig? Nee. Daar heeft ze nooit iets van gemerkt. Hoe moet het verder met de kinderen die het drama hebben overleefd? Een trauma-expert geeft zes tips op de site van Huffington Post. Tip 1. Geef betrouwbare informatie over de slachtoffers. Tip 2 praat over angsten, woede en concentratieproblemen... waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. Ook een advies van rouwexpert Heidi Horsley... is dat kinderen gerustgesteld moeten worden. Verzeker ze ervan dat ze veilig zijn. Ook op school. En een ander nieuws-telegraaf meldt dat het Openbaar Ministerie het schriftje van Fleur heeft onderzocht. Een meisje dat deze week zelfmoord pleegde en dat ze werd gepest. In het schrift zouden de namen van de pesters staan. Het OM gaat geen onderzoek doen naar de pesters omdat er geen sprake is van strafbare feiten. De krant schrijft dat zeker duizend kinderen niet meer naar school gaan omdat ze worden gepest. De kinderen blijven dus thuis uit angst. De krant baseert die cijfers op onderzoek van de kinderombudsman. Trouw interviewt servoorzitter voorzitter Wiebe Draaier. Hij denkt dat de plan van werkgevers en werknemers... aan het akkoord van Wassenaar... op korte termijn niet de weg uit de crisis is. Er is nu vooral behoefte aan concrete deeltijd, deelplannen. Concrete plannen helpen bij het herwinnen van vertrouwen. Draaier ziet een groot verschil met 1982. Vakbonden politiek en werkgeversorganisaties waren toen krachtig. Maar nu moeten ze opnieuw vertrouwen winnen... en verbinding met burgers zien te krijgen heb ik nog één bericht over Johannes. Dan hebben we het niet over Johannes, de nummer twee van de Voice of Holland... maar over de beultrucht. De Trouw schrijft dat dierenartsen hem gisteravond... een laatste slaapmiddel hebben gegeven. Het is de bedoeling dat hij in slaap valt, stopt met ademen en dan sterft. Er was geen andere, actie, geen andere optie, zegt het Dolfinarium in Harderwijk. Boze reacties zijn er op de gang van zaken. En op Twitter vooral cynische reacties. Kijk, een Groninger meeuw. Hey, dit is een welsemer. Ik denk een Orpington, hoor. Kom op, het is duidelijk een Watermaalse We baarkrieu. zijn er nog niet helemaal uit bij vroege vogels. Een Nederlandse uilenbaard. Maar we hebben nog even de tijd om te oefenen met die tientallen kippenrassen. Absoluut een baardkijvoen. Schiet wel op, want we gaan ook iets doen met boomsilhouetten, vlinders, miniatuurappelbomen en... Af- en Otters in Vlevoland. Morgenochtend, van 8 tot 10. Een Australorf. Vroege vogels. Nee. Radio 1. Een Brabant. Er. Het nieuws van alle kanten.